Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van 6 en 7 jaar tegen de drie verdachten van de aanslag op het weekblad Panorama. Volgens het OM hebben ze een ontploffing veroorzaakt met gevaar voor levens- en lichamelijk letsel en hebben ze zich schuldig gemaakt aan wapenbezit. De zwaarste straf van 7 jaar wordt geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever. Vorig jaar juni werd het pand van Panorama beschoten met een anti-tankwapen. Daarbij vielen geen doden of gewonden.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 Twee Amsterdamse supportersgroepen zouden achter de actie zitten. Begin vorige week probeerden aanhangers van Ajax ook al de Vijverberg binnen te dringen, maar toen werden ze op heterdaad betrapt. Het ooievaarsnest langs het spoor in de Lutte is weer bemand. Het nest kwam begin deze maand in het nieuws toen het mannetje werd doodgeschoten. Het is niet bekend of het om hetzelfde vrouwtje gaat met een nieuw mannetje of om een nieuw koppel.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 uh, het, het laatste F1-nieuws kunnen volgen. Want Bas zit er altijd bovenop. En we hadden hem zo graag een paar vragen gesteld. Maar misschien ja. gaat het zo meteen nog lukken. Want ja, of misschien de... kan hij deze kant op komen. Ja, hij, hij, ja. Wijs, hij zat nogal ver. Hij, oh, okay. uh, achter, achter, achter het paddock ongeveer. Oh, oké. Okay. Dus ja, uh, dat is ja, toch wel weer een je, eentje lopen. Als je, als je bijna een BN'er bent, inderdaad. Dan, uh, dan, dan heb je die positie. <laughs> dus dat, uh, maar uh, uh, ik, ik heb er vertrouwen in dat... Uh, nou ja, onze technicus, Koordraaier uh, die, uh, die doet er van alles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 Oh, we gaan het nummer proberen. Nou, inderdaad, het, het, het, het hoort er toch bij, hè? Die, uh, die helikopters. Het maakt net zo'n heel apart sfeertje. Waardoor je al van heel ver weg voelt dat er toch iets heel bijzonders hier aan de hand is. En ik ben blij dat de rechter toestemming heeft gegeven daarvoor. Hoewel ik me ook wel kan voorstellen dat er een heleboel mensen het overbodig vinden. Maar, oh, ik ga even de telefoon weer doorgeven. Het overbodig vinden. Maar eigenlijk vind ik het de, de, de, de, de kabaal wat die helikopters maken reuze meevallen. Jij, Sandra? Ik, uh, ik heb nog niks gehoord. Je hoort ze zeggen. inderdaad helemaal niet. Dus uh, ik, ik jouw jou, jou, meneer Sandhagen die zal er ook niet al te veel uh, van onder de indruk zijn, nee, denk dat, ik. Nee, uh, dat denk He? ik. Daar is alles ja. mee geregeld. Komt helemaal en, uh, goed. Uh, ja, volgens mij hebben we inmiddels uh, Bas aan de telefoon. En we gaan het nog een keer proberen. En ja, de telefoon komt eraan. Nou, ik geef hem door aan Sandra. Kom, kom jij maar hier zitten, San? Ja. Oh, ik hoor een in gesprek Ja, Bas. Ja, hallo. Ja, goed. Sorry. Ja. ja, bedankt Bas. Uh, hartstikke, hartstikke welkom in, uh, in onze uitzending. Fijn dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken. Uh, uh, jij, jij bent uh, racefan nummer één. En dat, uh, ik denk dat heel Nederland dat inmiddels ook erkent. Uh... Mooi hè? Ja, ik, ik las op, de, op, op Facebook dat jij uh, nou ja, op, de, op de ene site 72.000 uh, leden hebt. En op de andere, uh, de, de fanclub site, bijna 82.500 leden. Is dat aantal toegenomen sinds afgelopen woensdag? Dinsdag, mijn excuus, dinsdag. Ja? Je zag je een, een duidelijke stijging? wel heel Ja. Waar was jij afgelopen dinsdag? Nou, ik heb toevallig uh, net een column voorgelezen uh, waar, waaruit blijkt dat, uh, tenminste ik, ik, uh, mijn column daar werd over gezegd, dat, uh, die heb ik in begin 2017 geschreven uh, en ik, ik zag het toen al zitten. Maar ik, uh, ja, ik echt in mijn stoutste dromen had ik het eigenlijk niet gedacht. Ik, ik, ik durfde het uitspreken, maar ik had niet gedacht dat het inderdaad nog zou gebeuren. Um, jij wist het dus niet eerder dan, uh, dan de gewone, gewone mens, zeg maar. Ja. Ja. Oh. Nee, ik, uh, ik, ik, ik, herken het. ik, ik stond te, te joelen voor RTV Noord-Holland op de trappen van het stadhuis. Dus uh, we kunnen elkaar een hand geven wat dat betreft. Uh, Bas, nog één laatste vraag. Uh, waar ben jij mei 2020? <lacht> Hij is sowieso in Nederland, nou dat scheelt. Lijkt me hartstikke gezellig. Dat, uh, nou, wees welkom en ga vooral door met, uh, met je uitstekende sites. Bedankt Bas en een fijn weekend. Hoi! Ja, dat was Bas van Bodegraaf en ik heb begrepen dat het niet uh, duidelijk te horen was... Uh, met de verbinding van een mobiele telefoon. Dus daarom zal ik even kort samenvatten uh, hoe mijn gesprek met Bas is verlopen. Bas is de stuwende kracht achter uh, de GoMax websites op Facebook. Met bijna 100.000 uh, leden. En uh, houdt heel, heel raceminnend Nederland op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Hij was zelf in de auto uh, op het moment dat het nieuws bekend werd afgelopen dinsdag.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 die gaat ons meer vertellen over de uitslagen van enkele races die vandaag hier worden gereden. En uh, tot die tijd gaan we nog even naar een uh, lekker muziekje luisteren. Flipping on my own LSD, Friday night trouble bound. And it's Friday night and you're looking clean, too early to start the rounds. A ten minute drive from the Gold Coast back makes you show sure your pleasure bound. And it's four o'clock in the morning. And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 right in that trouble now Dolly, eet rustig verder. Dan, dan pak ik het even op. Willem, uh, schuif net bij ons aan. We wilden hem gaan bellen. Jij uh, loopt hier al de hele dag uh, in de ronde. Uh, wat heb je ons te melden? Wat gebeurt er allemaal buiten? Uh, nou ja, we hebben het, ik hoorde jullie op de radio. Jullie waren nieuwsgierig naar de Jumbo uh, GT met de dames dan. Klopt. Nou ja. Op dit moment met deze temperaturen zou je er niet gaan aan denken. Maar het is uiteindelijk toch een gewonnen, geworden die die race gewonnen heeft. Oh, dat is uh, Antoinette de Jong geweest. Eerlijk, in de laatste leuk. ronde wisten de rest van het uh, veld nog te verschalken. En ging uiteindelijk uh, als eerst over de finish uh, met die auto's. Ja. ja, en is er nou toch weer iemand uh, de greepbak in gegaan? Hoorden we dat? Ja, maar... Dat ja, kwam zo'n beetje hoort zo erbij, binnen bij, waar je hier bij de sport. Ja, dat bij is je wel je... gebeurd. En, en gisteren ja. is er iemand tijdens de trainingen uh, dusdanig uh, gecrashed dat ze voor, voor controle naar het ziekenhuis moest. Hey, ik moet even opzoeken wie dat is geweest. Dat maar is die... uh, Sandra Schuur of uh, precies, dat ja. was Sandra Schuur. En dat was in de masters, uh, bocht maar.. Hij is vandaag meegedaan? Ja, het is oh, toch altijd uh, standaard dat er uh, gecheckt wordt uh, of alles nog heel is. Uh, dat alles in ieder geval is uh, net zoals dat uh, het was voordat je in de auto stapt. Ja, nee, dat, is toch wel, dat is toch wel wat, hè Sandra? Die eigenlijk uh, toch indirect ook Zandvoortse roots heeft, hè? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ja, jij. haar vader is Zandvoorter. Oh, kijk ja. Dan. ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> Een stukje extra informatie. Uh, ja, dat, ja, ja, ja. vroeg me af, dat <laughs> weet jij dan ook wel. Zit die dan bij RTL of SBS? Uh? SBS6 zit oh, Oké, okay, ja, ja, bij shownieuws, hè? He? Ja, ja, ja, ja, het weer, het weer, het nieuws. ja. ja.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 En zijn hij was de hoogste snelheid. en was 232,7 kilometer. Oh, wat lekker. Oh, ja. wat le dat zou ik ook zo graag eens willen. Jij niet, Sam? Dat lijkt me heel... Zo langzaam. Ja, ja. hè? Zo langzaam. Maar ik, ik zou ook nou, heel ja. graag weer, gewoon, gewoon iets een keer mee willen rijden in zo'n Formule 1. -auto. Dat lijkt me echt zo gaaf. Ja, ik, dus vind eigenlijk, ik vind eigenlijk dat wij volgend jaar met z'n tweeën mee horen te rijden in die damescup. Dat hebben we inmiddels wel verdiend, toch? Ja, vind ik wel, ja. ja. Nou ja Willem, heb je enig ZTV, heb jij idee hoeveel mensen er vandaag hier aanwezig zijn? Nee, ik heb, uh, ben je nog ni niet geteld? aan tellen toegekomen. Okay. Uh. Ik weet wel uh, ja, dat het behoorlijk wat zijn. En het is altijd leuk natuurlijk uh, die gevulde duintop uh, te zien. En die mensen gaan zo dadelijk weer uh, genieten van Formule 1 geluid. Nog niet van Max... We krijgen zo dadelijk de Formule Max. Dat ja. zijn een aantal uh, auto's die ooit uh, in de Formule 1 uh, gereisd hebben. Oh, is dat zo? Die gaan straks voorbij komen? Ja, en dan krijgen we weer een mooi geluid. Uh, met onder andere de Jaguar F1 uh, in bezit nu van Klaas Zwart. Klaas Zwart uh, ja...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 Het was wel en, Formule 1. En er is dus een Jaguar die er actief is en een Nero's okay. Formule 1, een Orange. Een auto waar ooit de vader van Max in gerezen heeft. Oh, echt, Zo Jos? is het cirkeltje ja, weer. Rond. Ja, mooi, mooi mooi. En die gaan hun race houden over twaalf ronden. Ja, eigenlijk... en wanneer is Max weer te zien?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 Nee, ik vind het ook wel leuk dat ze dat zo doen. Want iedereen komt hier natuurlijk, laten we eerlijk wezen... voor, voor Max. En precies, anders als, als hij alleen in zijn Formule 1 bolide zit... dan dat zie je hem niet. Dat, dat, dat ziet niemand. Dus we willen hem ook wel even, even van dichtbij in zijn snuffertje. kijken. Heel leuk. Ik vond het heel leuk gedaan dat hij daar zo in die bus stond. Ja, helemaal en, achter op de duintop. Dan ja, je ook nog. In de zon. Ja, is ook leuk, leuk, leuk, leuk. Ja. En hoe is de sfeer in de duinen? Heb je daar wat van meegekregen? Oh, daar, gaan de, daar zijn de Formule 1 auto's. Dus onder mensen op, onder in Zandvoort. Uh, daar gaan ze hoor. Ah. Ja, hoor eens even. Ja, dat is het mooiste geluid hè. Ja, dat is het mooiste geluid. Dat krijg maar je maar straks je wordt je het nog op. mooier als je op volle oh. snelheid ja, uh, landt. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik vind het nu al prachtig. Ja. <laughs> ja. Maar hoe is de stemming? Uh, ja, het is altijd goed achter... natuurlijk hè. En de uh, stemming wordt mede bepaald door het weer. Nou ja, ja. beter dit kan je het niet hebben. Niet te niet te warm. Nee, precies. Want als het te warm is, dat hebben we... om af te koelen. Ja.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 Kan je wel inschatten hoe snel dit gaat. Ja, uh, het ja. is wel een wat oudere man. Maar ja, wat ik zeg. Het is zijn hobby. Hij is trouwens de schoonvader van uh, heeft hij nog wel. Tom Coronel. Okay, en, uh, okay. Hij heeft in Spanje heeft hij een eigen circuit om maar aan te geven. Ah, dus dat, oefenen dat, doet dat, hij zand. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat, Wilm, dat, dat is niet automatisch gezegd dan. oh, hoor eens even. Nou, dat, dat was, je dat uh, dan ook aan... Ja, ja. Ge och, geweldig. Kikkel dit, hoor dit. Dat dan die ero's waar... Uh,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 Ja. ja. ja. Zeker. Als je het van bovenaf dat is wil vandaag, kijken, stap je in de Reuzenrad, China's. Ja, precies, Ja, ook dat nog. Ja. Ik weet nog wel, vorig jaar was er zo'n fanfare die erin stapte. En die speelde gewoon door. Ja, in dat Reuzenrad. Ja, ja, dat was ja, ook ja. heel bijzonder. Ja, ja. Nee, en zijn er nog uh, artiesten vandaag? Ik, ja, weet je niet. Ik heb ze niet gezien. Ik uh, hebt ze niet gezien. Ik weet nog wel, vorig ook jaar gehoord, was uh, uh, dat ze er zijn. Oh, okay. Vorig jaar was Wouter Kroes hier.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 bezoekers met banden voorbij komen. Die worden blijkbaar uitgedeeld, de autobanden. Ik vraag me toch altijd af, wat, doen, wat, wat gebeurt ermee? Ze gaan met... Bloembak? Ja. Bijvoorbeeld. Zo'n Zo'n papagaai Zo'n tafeltje eruit. met een ja, ja. glas uh, erop. Ik vind dat zo goed. Dan zie je ze rollen helemaal naar het station met die banden. Ja, ja. Dat, ja uh, wat gaan ze ermee als doen? Als ze een week thuis hebben, zo'n band gaan ze zich ook afvragen. Ja, wat moet wat ik je er, er mee? mee? Ja, ik. <laughs> Leuk. Mam, wanneer komt het grof huisvuil? Ja.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 Strong. Anyway, we need to fetch back the time They have stolen from us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 Uh, ze zijn 11 14, dus en 14. Uh, en uh, hebben ze ook al zoiets van wij treden in moeders voetsporen of hebben ze andere ja. ambities? Ja toch. Ja. ja. Mooi, hè? Hoe dat dan overgaat, hè? Iedere generatie, hoe dat meeloopt. Ja. Ben je zelf ook race-fan? Net als wij? Ja, ik ben echt wel trouw-fan. En als Formule 1 is, dan zit ik ook daar echt wel voor de buis. Net als wij. Dus ik ook echt wel met de neus in de boter om hier aanwezig te worden. zijn. Ja, dit is geen krimp. Dan wens ik jou nog heel veel plezier en succes vandaag. Morgen zijn jullie er ook nog, neem ik aan. Ja. En dan, uh, nou ja, ge geniet van ja, de, van de en geluiden, en, geluiden en de sfeer. En, uh, uh, en, en bedankt dat je onze gast hebt willen zijn. Geen dank. Oké, dank je wel.